5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Ziekenhuizen tellen meer vuurwerkslachtoffers. Jansen Steur kwam moeiteloos door screening Ziekenhuis Heilbron. En meer dan 20.000 huishoudens in Enschede zonder stroom. Het weer grotendeels bewolkt en er kan hier en daar wat motregen vallen. Morgen is het opnieuw bewolkt met lokaal wat motregen. Middagtemperatuur ligt rond een graad of negen. De dagen daarna houdt het overwegend bewolkte weer aan en wordt het iets minder zacht. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn meer vuurwerksslachtoffers gevallen dan vorig jaar. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen van 82 spoedeisende hulpen in Nederland. Gezondheidsredacteur Rinke van der Brink heeft de informatie bestudeerd om hoeveel slachtoffers gaat te drinken. Het gaat in totaal om 637 mensen die met vuurwerkletsel naar de spoedeisende hulp zijn gekomen. En dat zijn zo'n 10% meer dan vorig jaar. En daarbij moeten we aantekenen dat wij nu van 85% van de spoedeisende hulp in Nederland cijfers hebben. En dat die cijfers van vorig jaar gingen over 100% van alle spoedeisende hulpen. Dus dat is een stijging van minstens 10%. En wat is dan het ernstigste letsel? Um, geamputeerde handen, geamputeerde vingers... zware verwondingen uh, in het gezicht... zware brandwonden over het lichaam... Uh, alles wat je je kan voorstellen als je een vuurpijl... En dat was Rinke. In je uh, Rinke, kun je heel even opnieuw beginnen met je antwoord... omdat je even wegviel en ik hoop dat de verbinding nu goed blijft. Um, Handen geamputeerd, vingers eraf, zwaar letsel in het gezicht. Alles wat je kunt voorstellen als een vuurwerk in je gezicht ontploft. Als je, of je bijvoorbeeld een vuurpijl in je blouse krijgt. En, en dan het alcoholgebruik. Hè? Er wordt natuurlijk veel gedronken bij jaarwisseling. De een wel meer dan de ander. Uh, hoe zit het daarmee? Nou, dat is uh, ongeveer hetzelfde gebleven als vorig jaar. Er zijn wel allerlei maatregelen genomen vorig jaar en veel aandacht aan geschonken. Maar dat heeft dus niet het aantal mensen wat met. Uh, uh, zware alcoholvergiftigingen op de eerste hulpen kwamen teruggebracht. Het waren er 152 in die twee, op die 82 spoedeisende hulpen waar wij gegevens van hebben gekregen. Dankjewel, Rinke. Gezondheidsredacteur Rinke van der Brink. Nou, naar Duitsland. Een dag lang hield het ziekenhuis in de Duitse Helbron zich stil over de zaak... maar vanmiddag kwam daar de verklaring. Het ziekenhuis maakte bekend dat de Nederlandse neuroloog Janssen Steur is ontslagen. En dat besluit werd genomen nadat de NOS erachter was gekomen... dat de arts in Helbron werkte, terwijl hij in Nederland niet meer mag werken. Correspondent Tim de Wit. Eh, het ziekenhuis heeft een verklaring voor het feit... hebben ze dat gegeven, dat Janssen Steur daar verder kon werken? Ja, dat hebben ze gedaan. Hij is zijn heilbron binnengekomen via een bemiddelingsbureau op basis van een Duitse werkvergunning uit 2006. En die komt dus nog uit de tijd dat hij nauwelijks in opspraak was. En daarnaast heeft het ziekenhuis contact opgenomen met een andere kliniek in Duitsland waar hij gewerkt heeft. En die zeiden dat hij daar prima had gefunctioneerd. Dus op basis daarvan is hij aangenomen, zei de directeur van het ziekenhuis Thomas Jentkes vanmiddag tegen ons. We hebben van onze zijde uit en dat is üblich uns dann erstmal auf die Vermittlungsagentur hinterlassen. Wir haben die formalen Qualifikationsnachweise und ich weiß, dass in diesem Fall der Chefarzt auch bei einer anderen deutschen Klinik, wo er vorher in Rheinland-Pfalz beschäftigt war, angerufen hat und, das ist üblich, sich erkundigt hat, ob er mit dem Patienten sorgfältig umgeht und so weiter. Und äh, dort gab es äh, überall keine negativen Punkte, sodass man da hätte äh, skeptisch oder äh, irgendwie Verdacht schöpfen können. Ja, dus zegt de directeur, we hebben hem zelf wel degelijk nagetrokken en niks raars kunnen vinden. Maar de vraag is nu nog steeds wel of dat genoeg was. Want één keer zijn naam op Google invullen en dan had het ziekenhuis meteen kunnen zien... dat er een heel ander beeld van dokter Jan Steur, uh, Steur bestaat. Nou, Het ziekenhuis geeft wel toe dat ze grondige onderzoek hadden moeten doen... en dat het in de toekomst beter en anders moet, zei de directeur tegen ons. Daar heeft Jan Steur daar toch een tijdje gewerkt. Uh, hoe zijn de ervaringen van het ziekenhuis met hem? Ja, ik heb met de baas van de neurologieafdeling ook uh, gesproken in het ziekenhuis. En ja, die was eigenlijk vol lof over hem. Uh, hij werkte er sinds 2011. Uh, uh, Jan Stuur klaagde nooit, zei hij tegen me. Hij werd altijd keurig op tijd. Hij maakte dagen van 7 tot 7. En wat ik zelf het meest opmerkelijk vond, is uh, wat hij tegen mij zei... dat Jan Zesteur veel respect voor het gezag had op de afdeling. Terwijl hij in Nederland toch gold als iemand die erg graag wilde laten zien... hoe belangrijk hij zichzelf uh, vond. Uh, maar goed, uh, niemand onder de collega's was dus ooit iets raars opgevallen aan hem... in de tijd dat hij uh, hier werkte in helpom. Ja, en het ziekenhuis zegt zelf uh, dat er in ieder geval geen foute diagnoses zijn gesteld. kunnen ze daar zo zeker van zijn? Nou ja, dat wordt nu nog verder onderzocht uh, voor zover ze nu... ...kunnen vaststellen heeft hij hier geen verkeerde diagnoses gesteld. Uh, dat komt trouwens ook amper, omdat Jan Steur in Helbron werkte als een soort hulparts. Een, meer een assistent eigenlijk. Hij is weliswaar een medisch specialist... ...maar moest altijd verantwoording afleggen over elke beslissing die hij nam aan de hoogste arts van de afdeling. Ja, dus het was wel heel moeilijk voor Jan Steur om in Helbron op eigen houtje te handelen. Correspondent Tim de Wit vanuit Helbron. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Een groot deel van Enschede zit zonder elektriciteit. Volgens netbeheerder Enexis hebben ongeveer 22.000 huishoudens geen stroom, waaronder het centrum. Wendy Franke van de brandweer Twente, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de stroomstoring ontstaan? Nou, we hebben vanmiddag rond half vier een melding gehad van een brand in een transformatorhuis. En, ja, naar aanleiding van die brand is er een grote stroomstoring ontstaan in Enschede en Gladebrug. En waren er mensen bezig met het transformatorhuis toen de brand ontstond? Dat weet ik niet. De informatie heb ik niet. Daar weet u niks van, want die berichten nee. die, die krijgen we hier. Um, wat zijn de problemen die er nu ontstaan door de storing? Nou, de problemen die, uh, die ontstaan is dat dus, ja, een groot deel van de stroom uitgevallen is... en daardoor dus onder andere de verkeerslichten niet functioneren... spoorbomen of dicht blijven of niet helemaal open gaan. Um, we zijn nu in de kaart aan het brengen... Uh, wat voor risicovolle objecten we allemaal zonder stroom hebben. Bijvoorbeeld een zorgcentra waar iemand zuurstofbehoevend is... En ja, dat, enige tijd uh, houdt dat natuurlijk op. Uh, uh, dus we gaan nu alvast voorbereiden op, uh, op een langdurige stroomstoring. En uh, liften uh, bijvoorbeeld? Ja, liftopsluiting hebben we ook gehad, maar die mensen zijn inmiddels allemaal uit. En uh, ja, nu gaan we wat verder kijken naar wat, uh, wat ons nog uh, te wachten staat en waar we op, op, ons op voor kunnen bereiden met alle hulpdiensten. Want hoe groot is het? Hoe, hoe... Nou, ongeveer een derde van Enschede zit zonder stroom. En inderdaad, op een gedeelte van het Centrum en Noordoost-Enschede en Glaanenbrug. Dus ook veel winkels uh, zaten zonder stroom ineens uh, op de. Ja, gewoon, klopt. De, de, ja. en hebben een heel aantal kwetsbare objecten die sowieso voorzien zijn van, van noodstroom. Dus die kunnen sowieso een aantal uren verder. Maar of we gaan we even kijken van uh, zijn er objecten die dat niet hebben. En waar we dus uh, bij moeten springen of maatregelen moeten treffen. En dank u wel, Wendy Franke van de Brandweer Twente. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën wil onderzoeken... of de fiscale bijtelling afhankelijk kan worden gemaakt... van het daadwerkelijk gereden aantal privé-kilometers. Dat zei in de Tros Autoshow op deze zender. Wekers noemt het huidig systeem onrechtvaardig. Dat wanneer iemand een auto van de zaak heeft... en hij rijdt uh, net iets meer dan 500 kilometer... dan betaalt hij de hoofdprijs. Iemand die heel veel uh, privé rijdt met de auto van de zaak... Ja, die betaalt hetzelfde. Wat ik dit jaar wil gaan uh, onderzoeken is te kijken of we niet een gestaffelde bijtelling kunnen ontwerpen. En dat wil ik ook samen met de branche doen. Ja, waar komt dat zo dus meer dat je naarmate je meer privé-kilometers maakt... je meer moet betalen? In Zuidoost-Frankrijk is een privé-vliegtuigje neergestort. Alle vijf inzittenden zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag, een paar minuten na het opstijgen bij Grenoble. Het vliegtuig was op weg naar Marokko, waar het ook is geregistreerd. Twee-motorige vliegtuigen zouden zijn neergekomen in een onbewoond gebied tussen Grenoble en saint étienne -de, de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De hoofdpunten van het nieuws. De afgelopen jaarwisseling zijn er 10% meer vuurwerkslachtoffers... bij de eerste hulp binnengebracht. dan in het jaar ervoor. De neuroloog Jansen Steur kwam moeiteloos door de screening van het ziekenhuis in Helbron. Vanmiddag werd bekend dat het ziekenhuis hem heeft ontslagen. En Enschede kampt met een grote stroomstoring. Meer dan 20.000 huishoudens hebben geen elektriciteit. 8 over 5. NOS langs de lijn nog tot 6 uur met Remco Rechterschot van Nieuwsport. Antal Krilaert, Sjersport van Trouw en Ton Boots. En Sebastian Timmerman in Groningen bij de NK Sprint. De duizendmeter mannen zijn als het goed is staan uh, staat het punt van begin Of zijn er begonnen, Sebastian? Start staat op punt van begin. Uh, Jacques de Koning staat klaar in rit 1. In rit 2 uh, gaan we Jan Smekens trouwens zien in nummer 2 van de 500 meter. Geldt een beetje hetzelfde voor als bij Oenema. Als hij een goed weekend heeft, kan hij goede duizend rijden. Ronald Mulder in rit 7. Michel Mulder, die de 500 meter won in de negende rit. Uh, tiende rit, Hein, Otterspier... Tuitert, een schipper in rit 11 en Kjeldmeister en Steven Groothuis in de 12e rit. Nadat we er straks hebben genoten van de 1000 meter bij de vrouwen waar Irene Wüst won. In een geweldige tijd voor Groningen begrippen, 1.17.58. Een dik, dik, dik barrecord. En uh, dat terwijl ze afgelopen week ziek was. Jeroen Stekelenburg sprak met Irene Wüst. Gefeliciteerd, je beste 1000 meter sinds? Sinds lange tijd, sinds uh, hele lange tijd. En uh, ja, Ik had het niet verwacht, maar wel heel blij mee. Dat, is dat misschien ook wel waarom die komt? Omdat je hem, je verwacht niet te veel van jezelf en dan gebeurt dit? Ja, misschien wel. Normaal ben ik wel heel vaak aan het rennen en een beetje achter mezelf aan het rennen. En Nu nam ik namelijk wel gewoon de tijd om, uh, om te schaatsen. Dus uh, ja, ik ben er heel erg blij mee. Ja, was die 500 meter al een voorbode? Want ook die ja, was misschien, als je hem afzet tegen die van vorige week, wel al beter. Ja, hij was wel oké. Okay, ja. Het was jammer dat uh, mijn tegenstander de val zat. Want de tweede keer was hij niet heel lekker weg, maar... Al met al uh, de opening en het rondje, betekent wel dat het steeds beter gaat. En uh, dat er steeds meer aan zit te komen. Nou gewoon zorgen dat ik niet meer ziek word, dan uh, komt de rest wel goed. Je zegt het al even, je bent in aanloop naar dit toernooi weer, weer ziek geweest. Wat is nou de belangrijkste reden dat jij hier rijdt? Is dat, is dat uh, 1000 meter kwalificatie of kijk je ook gewoon naar het WK Sprint? De belangrijkste reden is eigenlijk wel wedstrijdritme op blijven doen. Richting een EK voor de week. Ik, ik heb zoveel wedstrijden gemist in het voorseizoen. En wedstrijden rijden word ik beter van. Dus we hadden wel zoiets van ja, woensdag ging gewoon echt niet. En we hebben alles op alles gezet om geprobeerd om vandaag dan wel die wedstrijd, dit weekend wel het wedstrijdritme op te pakken. En ja, dus heel ontspannen hier naartoe gegaan. En dan ja, de 500 meter was in principe al heel erg goed, al heel erg blij mee. En ja, zo'n duizend is dus natuurlijk heel belangrijk en heel gaaf. Want ja, die duizend meter, dat is wel een beetje mijn doel. Ik wil graag nog in de World Cup duizend meters rijden. Dus ja, daarvoor had ik dit weekend heb ik één hele goede nodig. Die is al geweest. Ja, en het liefst twee. En uh, in principe uh, hebben we een streep gezet door het WK Sprint. Omdat uh, mijn ploeg gaat na het eco-round naar de zon. En als ik een duizend meter uh, ticket bemachtig... ga ik eerst naar Calgary en dan reis ik alsnog af naar de zon. Gezien mijn uh, fysiek is het denk ik wel verstandig om uh, even wat vit vitamintjes te tanken in de zon. Ja, je begint het antwoord met in principe. Daarna zeg je ik denk dat het wel verstandig is dat. Want... In jou zit ook iemand die alles wil rijden en die wel gewoon het weekend sprint wil rijden. Ja, nou goed, kijk, stel dat ik morgen nog een hele goede dag heb en stel dat ik sta bij de beste vier, dan kunnen we het er altijd nog over hebben. Maar van tevoren hebben we een streep door het weekend sprint gezet. En... Ja, als je niet bij de eerste vier staat, heb je sowieso geen keuze. Maar voorlopig sta je derde. Ja, nee, maar voordat ik ziek werd deze week, uh, hadden we wel de bedoeling om, uh, om bij de beste vier te komen, om eventueel weekend sprint te rijden. En uh, toen hebben we van de week vaak uh, erover gehad van ja is het überhaupt wel verstandig om weer een sprint te rijken. Ik je hebt maar één lichaam. En het seizoen is nog heel lang, tot eind maart. En uh, ja, daar wil ik echt om de prijzen mee doen. Irene Wust was dat. Terug naar Sebastian Timmerman. Wel opmerkelijk uh, dat we dan twee weekenden achter elkaar iemand hebben dat ze kwalificeert voor een grote nooi ja. en dan niet gaat. Eerst en mos ja. en nu, ja, nou. nu Misschien uh, is het een idee om in de toekomst een regel te maken. Als je je kwalificeert moet je ook rijden of zo. Maar goed. Uh, nee, ja, uh, het seizoen is lang. Aan het einde van het seizoen in maart. Weken afstanden. En daar draait het vooral ook om uh, voor Irene Wust. Daar zal het ook draaien voor Jan Smekens. Die heeft van ooit op de 1000 meter. 16.38 de openingstijd voor Smekens. 100 meter specialist, tweede werd hij 100ste na Michel Mulder. Uh, de man van uh, de grote tegenstander van de ploeg van Jakori. Beslist.nl. Het is echt beslist tegenover uh, Brand Loyalty. Dit seizoen bij het uh, mannen sprinten. Kansmeekers het volhouden. Twee seizoenen geleden reed hij een heel goed Nederlands kampioenschapsprint. Toen werd hij de tweede op het Nederlands kampioenschap. En reed hij voor het eerst het WK-sprint. Dat was toen in 10-half. Voorlopig met 26-2 voor de ronde en 42 voor de doorkomsttijd. En dat is uh, ook niet zo gek. Is hij veel sneller dan Gerben Joritsma was in de rit hier voorafgaand. Die kwam uit op 1.1344. Barekor staat op naam van Steven Groothuis. 1, 10, 12. Jan Smekens vecht zich, knokt zich bijtend en vermoeid door die laatste buitenbocht heen. En dan op weg naar de eindstreep. 1, 10, 12. Het barenkoor blijft staan. Dat gaat er dus niet aan. 1, 12, 26 door de ronde. 29, 6 voor Jans Meekens. Twee ritten gaat. Wacht eens op rit 5. Dan komt Ronald Mulder. Dat is eigenlijk de eerstvolgende klepper die we in actie gaan zien op deze kilometer bij de mannen. Dan komen we dan bij terug. Vanzelfsprekend. Hier aan tafel praten we even door met de zaken die ons bezighielden de afgelopen week in de sport. Remco Rechterschot van nu Sport, Anton Krilaat van Trouw en Ton Boots. En Gio Libens aan de lijn. Dag Gio. Goedendag. Dan gaan we het over wielrennen en veelal in deze periode over doping hebben. Um, deze week ook weer de onthulling uh, rond uh, doping peloton. Um, straks uh, de nieuwe onthulling rond de Raboploeg. De uitspraken van Gezing in de telegraaf van vanmorgen. Maar eerst Lance Armstrong, die zal met het USADA in, in gesprek gaan om een bekentenis af te leggen omtrent zijn dopinggebruik. Dat is een bericht van de New York Times. Wat weet jij ervan? Uh, ja, niet meer dan wat, uh, wat jullie ervan weten. Uh, ik kan er wel over zeggen dat, ik, dat het me wel een hele verstandige zet lijkt van Lance Armstrong. Om nu toch uh, naar buiten te komen en dan maar met die bekentenis te komen. Uh, hij zal het ongetwijfeld met zijn advocaten hebben overlegd. En wie weet, misschien heeft hij ook wel uh, ja, een, een voorzichtige aanzet gegeven al tot het maken van een deal. Uh, waardoor die misschien toch nog niet helemaal uit het wielrennen uh, verdwijnt. Uh, maar goed, dat, dat zijn allemaal speculaties. Het gaat er gewoon om dat het wel prima is, denk ik, dat er nu wat beweging in die zaak zit. Ja, en is die beweging dan uh, of komt het extra in beweging als Armstrong inderdaad gaat toegeven aan de aan de enorme druk die Zeker. er nu op zijn schouders valt? Zeker, ik denk dat dat toch wel een, uh, een eind maakt uh, ten eerste aan al die uh, verhalen dat, dat er gezegd wordt van ja maar al die mannen die getuigd hebben uh, die hebben iets uh, af te rekenen met Lance Armstrong, uh, ja we hebben het alleen maar van heer C, we weten niet wat er echt gebeurd is. Op het moment dat Lens Armstrong zelf gaat spreken, en ga er maar vanuit, als hij gaat spreken, dan zal het toch nog wel een beperkte bekentenis zijn hoor. Uh, er zal niet alles boven water komen. Maar goed, dan, dan, dan is dat uh, argument in ieder geval ontzenuwd, dat het alleen maar uh, van anderen is, dus alleen maar uit getuigenissen komt van derden. Ja. Uh, Heer aan tafel, uh, Anton Krilaert, kijk jou even aan. Uh, hoe, hoe kijk jij tegen dit bericht aan? Nou, het is te hopen dat hij bekend. Ik denk dat het, uh, dat het voor de wielersport en uh, voor deze hele zaak het beste is dat hij uh, gewoon zegt wat er aan de hand is geweest. En er zijn, zijn er nu al zoveel uh, wielrenners voorgegaan dat hij eigenlijk ook niet anders kan dan uh, bekennen. Uh, en daarmee maakt hij zichzelf weer enigszins geloofwaardig. Want dat, dat die, de andere geloofwaardigheid heeft hij natuurlijk volledig verloren. Hm. Remco? Ja, ik vind het uh, schokkend allemaal. Het blijft, het blijft eigenlijk schokkend. Ook als je zag hoe hij uh, met die truien uh, achter zich, die, die tweeterwereld is, stuurde kort naar dat rapport. En, en dat rapport zelf, als je dat leest, ja, het, ik vind het bijna duivels hoe dat allemaal uh, gaat. En ik ben ook erg benieuwd hoe hij dit, uh, ja, soort van gaat oplossen dan. Tom Boot? Uh, het heeft mij wel verbaasd, maar nu kunnen we eindelijk komen we eens achter hoe alles precies gebeurd is. Als hij dat ook bekent. En... Uh... Er wordt net gezegd een deal om in het wielrennen misschien te blijven. Ik denk dat die deal eerder is om claims van zich af te houden. Ja. Uh, Gio, um, van de week opnieuw een, uh, een anonieme bron richting de NOS. Een renner die uh, heeft uitgelegd hoe het allemaal uh, eraan toe ging in het uh, peloton in, in de Rabobankploeg. Wat vond je daarvan? Doe je dat voor het eerst horen? Nou, wat ik met al die getuigenissen heb... dat ze wel weer een beeld scheppen van wat er in die tijd allemaal gebeurd is. Uh, kijk, het lastige blijft gewoon van anonieme getuigenissen. Daar hebben we het intern natuurlijk ook al uitgebreid over gehad binnen de NOS. Uh, het valt, voor de buitenwereld valt het niet te staven. Voor de buitenwereld valt het niet te checken, want de mensen kennen de namen niet. Uh, de mensen kunnen dingen niet natrekken. Uh, toch is het zo, wij kennen de namen wel van die uh, mannen die getuigd hebben. En uh, daarmee kun je wel in ieder geval een... een ja, een tipje van de sluier oplichten. Maar natuurlijk hebben wij ook met z'n allen liever dat renners, ex-renners, uit die uh, met name toename gaan getuigen en duidelijk gewoon voor de microfoon voor de camera vertellen wat hun verhaal is. Want dan wordt het ook voor de buitenwereld heel erg duidelijk dan Um, Dan voorkom je ook dat er, zoals nu verteld worden, van ja, maar die getuigen die wij nu horen, het lijkt erop dat ze nog een appeltje te schillen hadden met Michael Bogert. Het lijkt erop dat ze misschien nog wel uh, de rabobank bespot na willen geven. Ja, ik, ik, persoonlijk denk ik niet dat dat het geval is. Uh, persoonlijk denk ik dat dit renders, zijn, zoals er zoveel zijn op dit moment, die best wel met hun verhaal naar buiten willen komen. Alleen ze zijn allemaal doodsbang als ik als eerste met een getuigenis naar buiten kom de naam wordt eraan verbonden. Uh, wat Michael Bogen bijvoorbeeld ook al heeft gezegd... dan ben ik de kop van Jut. En dat willen die renners niet. Ja, ja. Um, <coughs> Lutenberg, Peter Luttenberger, uh, ooit Kopman, Rabo en Michael Bogen... die werden uh, door die uh, anonieme uh, renner uh, genoemd. Uh, die druk op Bogen wordt nu al heel erg groot. Remco Rechterschot uh, het komt op het moment gewoon dichterbij... dat hij misschien toch als eerste in de openbaarheid zou moeten treden? Uh, ja... Ik vind wel dat de, de grote jongens ook uh, wel naar voren moeten stappen op zo'n moment. En uh, dat was hij natuurlijk wel van, van de Rabo. En uh, maar ja, ik bedoel, uh, uh, Erik Dekker zou dat misschien ook wel moeten doen. Kijk even naar uh, Antal. Ja, het lijkt, het lijkt erop dat het heel langzaam opgebouwd wordt... Na, na, na, na dat, na dat het, zodat alles wat in die periode bij de Rabo is gebeurd, uh, ontmaskerd kan worden. En dit zijn allemaal uh, aanloopjes naar, naar een uh, volledige bekentenis, denk ik. Ook in die, uh, in die kringen. En, Weet je, nu heeft iedereen zijn mond vol over Bogert... en over Dekker en over uh, Thomas Dekker... en over al die uh, jongens die in die tijd reden. En uh, ik denk dat het, dat het maar op één manier uit de wereld geholpen kan worden... Door, door gewoon te zeggen wat er in die tijd is gebeurd. En ze waren ook niet alleen, hè? en dat is, uh, dat is wel wat het is. Ze deden wat, wat in die tijd gemeengoed is. En daarbij wil ik niet goed praten, maar het was al de enige manier waarop ze uh, voor de prijzen mee konden doen. Ja. En als ze dat op een goede manier kunnen uitleggen, dan uh, denk ik dat ze zich daarmee uh, zelf zichzelf een dienst. Je bewijzen. bedoelt eigenlijk, je moet het wel zien in, in, in de tijdsgeest van ja, het moment dat, waarop ze gebruikten. En ja, dan hadden ze misschien bijna geen keus om even zo. Die heb je natuurlijk altijd. Nou, maar ik denk wel dat het voor een deel zo is. Ja. Als je, het was of stoppen of meedoen. En ja. uh, ze hebben gekozen, schijnbaar zoals het er nu zich aanzien om mee te doen. En uh, nou, in de hele tijdsgeest waarin het bekentenissen regent... Hm. denk ik dat het niet slecht zou zijn als ook de Rabobank, de voormalige Rabobank-renners... daarin mee zouden doen. Ja, Gio, um, um, in het verhaal zijn bijvoorbeeld ook uh, uh, uh, bijvoorbeeld renners... die in bezit waren van een bloedcentrifuge... en zich even ja. terugrokken in, uh, in, in de badkamer. Hoeveel bewijs heb je nog nodig? Sorry, stel die laatste vraag nog één keer. Ik zeg, hoeveel bewijs heb je nog nodig? Uh, ja, ja, bewijs, bewijs. Het is, het, het, daar kom je dus weer op dat verhaal waar ik net mee begon. Het blijft natuurlijk een verklaring van een getuige Een ex-renner uit die ploeg die zegt dat hij bij Lutenberger op de Kamer is geweest. Dan nou moet ik trouwens ook nog heel eerlijk even zeggen. Lutenberger heeft inmiddels ook gereageerd en die zegt, luister, deze uh, uh, verklaring is, uh, is onwaarschijnlijk, want... Ik heb uh, in mijn tijd bij Rabobank, heb ik altijd bedongen dat ik alleen op het vader mocht slapen, Dus ik heb nooit slaapjes gehad die uh, bij mij op de badkamer konden komen. Maar dat die praktijken in de tijd uh, ja, gemeengeld waren, ja, dat, dat, dat verhaal dat is toch langzamerhand wel behoorlijk boven water gekomen. En ook dat die dat die, uh, die, uh, de dat die gebruikt werden om te checken hoe dik het bloed was bij de renners. Los daarvan, en dat is misschien wel het bizarre van dit verhaal, wij maken ons er in Nederland allemaal behoorlijk druk om hè, om dit hele verhaal. Er loopt een hele dunne grens tussen Nederland en België, onze zuiderburen. In België praat echt helemaal niemand hierover. En dat, dat, is, dat is wel een verschil in, in, in, in uh, biele cultuur. Uh, ik, ik, ik denk dat, dat uh, dit hele verhaal op dit moment, uh, met name rond die Raboploeg, dat speelt vooral in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat de Rabobank in die tijd, en dat werd net ook al gezegd, uh, dat Rabobank de ploeg was in het internationale wielrennen, die zich van die praktijken bediende. Uh, laten we gewoon zeggen, het gebeurde door het hele wielrennen heen. Maar op dit moment ligt Rabobank wel onder vuur, omdat op dit moment toch die zaak ja, hier aan het rollen komt. En mensen, hier blijkbaar toch ook wel de behoefte blijkt te hebben om te vertellen van hoe het toen gegaan is. Ja, en wellicht ook omdat we hier altijd hebben geloofd, zelf tegen beter weten in... dat de Rabobankploeg zo ongeveer de enige ploeg was die uh, helemaal schoon ja. was. En, uh... en, en dat is nou misschien net ook wel het verwijt dat je kunt maken aan de toenmalige Rabo-leiding, aan de hele cultuur rond die ploeg. Ik denk dat Ton daar nog wel eens een boom over kan opzetten. Nou, dat gaat hij uh, zo doen. Ik, uh... altijd, ja, dat zou hij graag willen nemen. Maar er werd natuurlijk altijd geroepen... Bij, bij Rabobank van ja, maar wij zijn roomster dan, uh, dan de paus. Wij zijn beter dan de rest. Er was toch een beetje een cultuurtje omheen van wij zijn zo zuiver. En nu blijkt dat ze niet beter, maar ook niet slechter waren dan al die anderen. En eigenlijk op nu het ware verhaal geworden buiten. Ja, Tom Bootje heeft net uh, drie keer zijn vinger opgestoken. Dus die wil uh, nog he? We hebben het steeds over renners. En dat wordt wel duidelijk dat uh, zo langsmond iedereen heeft gebruikt. En ook de namen gaan bekend worden. Je hebt het net even over de ploegleiding gehad. Maar hoe zit het eigenlijk met de raad van commissarissen van de Wielenploeg? Hoe zit het eigenlijk met de Rabobank? Want waarom worden altijd de kleintjes gepakt en niet de grote? Ja, nou, dat is ook zo. En, en, en daar kun je ook echt terecht naartoe kijken... Uh, ik denk dat het formeel, dat het gewoon zo wordt uitgelegd... Uh, dat de Raad van Bestuur van Rabobank, dus laten we zeggen de bankbazen... dat die formeel niks hebben geweten van alle praktijken uh, die er binnen die ploeg gebeuren. Die hebben gewoon die ploeg de opdracht gegeven. Jullie moeten presteren, jullie krijgen een zak geld van ons, 12 tot 15 miljoen. En doe daarmee wat je wil. En één ding, wij eisen prestaties hoe jullie het doen, prima, moet je zelf weten. Dan gaat dat weer verder, dan komt het bij de ploegleiding. De ploegleiding zegt tegen de renners... jongens, luister, jullie zijn bij ons in dienst voor een flink salaris. Wij willen wel dat jullie presteren. Uh, daar is dokter Leinders. jullie weten uh, dat je daarmee aan de slag moet. Maar één ding, wij blijven daar buiten. Natuurlijk zijn die mensen mee verantwoordelijk. Ja, maar goed, de, die worden weinig aangepakt door de pers, vind ik eigenlijk. Maar je zei net iets, vooral in Nederland speelt dit. Als het niet internationaal gaat spelen... dan krijg je dan natuurlijk dat Nederlanders niet meer presteren internationaal. Het moet internationaal, naar mijn mening, aangepakt worden. Dat, dat ben ik helemaal met jou eens. Want uh, als dat niet gebeurt, dan, dan, dan blijft het gewoon hetzelfde. Dat is gewoon ook de situatie die er is geweest in het begin van het EPO-tijdwerk. Toen uh, de Nederlandse renners, die redelijk meekonden, konden... met name in de eigen klassiekers en dergelijke... Uh, werden ze ineens aan alle kanten voorbij door Italianen... die op een wondermiddeltje reden. Nou, dat bleek EPO te zijn. En daar is toen ook het besluit genomen van... jongens, maar dat willen wij niet meer. Hetzelfde verhaal is met Lens Amstel gebeurd in de tijd. Toen hij na zijn wereldtitel in Oslo in milaan saremo Remo ergens kansloos in de middenmoot eindigde... en zei van, heren, wat hier allemaal om ons heen gebeurt... dat kan niet. Uh, wij gaan meedoen en dan gaan we het ook beter doen ook. Ja. En, en, en om dat te voorkomen moet je inderdaad internationaal die hele zaak blootleggen. Maar daar twijfel ik heel erg aan. Als ik kijk naar de UCI, ja. als ik kijk naar wat er tot nu toe allemaal is gebeurd... met die commissie die daar is ingesteld, ik kan me niet voorstellen dat... Zoals wij op dit moment in Nederland bezig zijn, dat dat nu ook wereldwijd gaat gebeuren. Maar laten we niet vergeten dat er een grote zaak, Vera, hè, de zaak Ferrari, speelt in Italië. En dat de zaak Wordt. Fuentes tot ontploffing gaat komen ook hè, de eerstkomende maanden. Dus wie weet wat er nog uh, internationaal uh, gaat gebeuren. Dan tot slot uh, uh, nog even dat interview met Robert Geesink vanmorgen in de Telegraaf. Heb jij wellicht ook uh, meegekregen, Gio? Hij zegt: ja. Ik zie nog genoeg dingen om me heen gebeuren die niet kunnen, zegt hij. Ik denk uh, dat hij gelijk heeft. Ja, maar waarom zegt hij dan niet wat hij ziet? En waarom spreekt hij die mensen er niet op aan? Dat blijft toch het verhaal van, ja, je verlinkt geen andere mensen. Uh, je gaat niet uh, <coughs> namen roepen zonder dat je kunt bewijzen uh, wat die mensen dan fout hebben gedaan. Maar uh, we hebben laatst uh, een van die onderzoeksrechters in Italië... heeft ook een uh, boekje gedaan. Die zegt ook van, uh, is de, de, de, de mannen die daar dat onderzoek doen, uh, Padua... die hebben ook gezegd van, luister, de sport is nog absoluut niet schoon... Uh, nou ja, er wordt gesproken natuurlijk over ICA, wat al lang bekend is. Er wordt over Chinese EPO gesproken. Uh, het gaat allemaal veel verder. Uh, ja, er zijn middelen op de markt, blijkbaar, waar wij allemaal nog niks van weten. En waar die renners blijkbaar wel al wat van weten. En ik denk dat Geesing dat om zich heen, en dan bedoelt hij in het internationale pittaton nog wel degelijk ziet. Ja. Maar Gio, waarom vertelt hij, dat zei Robert net al, waarom vertelt hij het niet doodgewoon? Want hij kan het vertellen als hij het ziet. En anders moet hij gewoon niet klagen. Want in dat interview heeft hij ook geklaagd ja, vanwege de concurrentie. En dat het heel moeilijk voor hem zal worden. Ja, maar ik, ik denk dat dat een beetje het dilemma is waar die meeste renners... Ik kan niet voor ze praten, maar ik denk dat dat wel het dilemma is waar die meeste renners mee zitten. Ze maken deel uit van het peloton. Ze, ze, ze, ze gaan straks... Ja, ze beginnen nu alweer met het rijden van wedstrijden. Op het moment dat hij uh, man en paard gaat noemen... Of dat hij zonder dat hij bewijzen heeft, uh, gaat roepen van ja, en die en die ploeg wordt gerotzooid, dan heeft hij een heel groot probleem in het peloton. En ik denk dat dat toch een beetje de terughoudendheid te peert van, van ja, de jonge renners van nu. Uh, mannen als Geesink, Mollema, noem ze maar op... die aan de ene kant wel zien dat er van alles gebeurt... maar aan de andere kant het niet al te hard willen roepen... omdat ze dan weten dat ze ook uh, ja zo worden in die sport. Ja. Maar, ja, maar, maar ik, Gio, nog één vol. keer even... maar ik zou in die situatie van Geesink, als ik zelf Geesink was... juist die namen noemen, want ik zou me anders belazerd voelen... dat ik zo goed ben en nooit eerste word. Ja, maar dat gevoel dat kent hij natuurlijk al jaren. En uh, blijkbaar heeft hij leren leven met dat gevoel... De wetenschap ook dat er nou ja, soms op twee snelheden, zoals de Fransen dat zo mooi zeggen, gefietst wordt. En dat er altijd uh, op dit moment nog steeds mannen zijn die, uh, ja, die het met, met hulpmiddelen doen. Ja. doen. Hij, hij wil daar wel van af en ik denk dat, dat dit eigenlijk een, een hele voorzichtige poging is. Dat dit de huur dat hij dan gegeven heeft, een hele voorzichtige poging om een klein beetje die deksel op te schuiven. Ja. Maar ik denk dat hij, dat, hij, dat hij niet die verantwoordelijkheid wil nemen dat hij degene is die even klokkenluider gaat spelen. Duidelijk, dankjewel uh, Gio. Uh, hier, hier aan tafel nog eventjes Remco rechterschot en Anton Krilat... voor we weer naar het schaatsen gaan. Een van jullie. Anton? Nou ja, ik, ik vind het vooral uh, dat interview wat uh, Benedetto Roberti heeft gegeven, deze week in het uh, Italiaanse blad uh, Tutobici. Dat, dat vind ik wel echt. Dat is de onderzoeksrechter de, de de, de ja. uh, in Padua, die onderzoek doet naar die Ferrari-zaak. Die heeft gezegd dat er inderdaad Oost-Europese middelen gebruikt worden: Chinese Epo. Dat, uh, dat, dat het wielrennen nog steeds net zo verziekt is. Als, uh, als wij denken dat het tien jaar geleden was en dat het helemaal niet schoon is. En ja, dat vind ik wel echt stuitend. Als, het, als, het, als, die, als die wielrennerij zo enorm fysiek is, dat ook zelfs met alle bekentenissen en doopbekentenissen van deze tijd, dat er nog steeds volop gebruikt uh, wordt. Ja, dan denk ik wel van, nou, dat, dat, dan moet er echt iets uh, gebeuren en uh, meer dan we misschien wel nu doen. Ja, dat roept wel heel lang, Remco. Eh, nou ja, wat... Als er nu niet echt iets, een bom ontploft, of niet echt iets gebeurt, is de sport dan verloren? Nou ja, de essentie is gewoon dat, dat niemand, inderdaad, zoals Geo net zei, uh, uh, zijn verantwoordelijkheid neemt. En uh, zolang niemand dat doet, ja, blijft dit, uh, geef je onderen weer de kans uh, dat, dat, dat, dat het systeem weer zichzelf. Uh, heropricht bijna. Zoals Armstrong, die is nu. Dat zei Ton net ook al. dat hij alleen maar bezig is om zich juridisch in te dekken. Rabo heeft nu die ploeg afgestoten. Die kan zeggen: ja, we, we zitten niet meer in de wielersport. Dus sorry, we zeggen er niks. Dus het, het sluit zich allemaal weer, lijkt het. Ja, ja duidelijk. Goed, we gaan naar uh, het uh, schaatsen met een van de Muldertjes in de baan. Sebastian. Michel is de voornaam en hij won uh, eerder vandaag de 500 meter. En trouwens ook het duel met zijn tweelingbroer. Want ze reden tegen elkaar. 1646 is de openingstijd van Michel Mulder op deze 1000 meter. Ik dacht even de missetje te zien bij het oprijden van de kruising. Hij rijdt tegen Rianquet Ket en ze kennen elkaar goed. Niet omdat ze elkaar ook al jarenlang tegenkomen op de ijsbaan. Maar dit seizoen bij de enke afstanden eindigden ze precies gelijk. In dezelfde tijd ook qua duizendsten eindigden ze als vijfde op deze 1000 meter. 42, 48 voor Michel Mulder. eerste volle ronde gaat in 26 seconden. Dat is uh, goed. Hij is ook sneller dan zijn broer Ronald. Zijn tweelingbroer. Daar is hij weer. 1, 11, 12 is de snelste tijd tot dusver. Op deze 1000 meter. Eerder gereden dus door Ronald Mulder. De nummer drie van de 500 meter. De laatste binnenbocht voor Michel Mulder. Ook bij hem zie je het happen als het ware. naar adem als een vis op het drogen. komt hij goed door de laatste buitenbocht heen gereden. 1-12 -11 is dus de te kloppen tijd. Versnelt nog goed uit. Dan komt hij de 1.10 terecht. 1.10.50 voor Michel Mulder. En daarmee blijft hij uiteraard zijn broer Ronald ruim voor in het algemeen klassement. Omdat hij dus ook al beter was dan zijn tweelingbroer op de 500 meter. En 12.74 trouwens voor Rian Ket. Die nu... I'm <laughs> Dus op een behoorlijke achterstand wordt gereden door Michel Mulder. Goede duizend meter van Michel Mulder met die 1,10,50. Binnen de seconde van zijn beste seizoenstijd. Zeg maar op de snelste banen ter wereld gereden. Dan doe je het goed hier in Groningen. En hij zit 14e af van het baanrecord van Stefan Groothuis. Maar dat staat behoorlijk scherp hoor. Met 1,10,12 voor de Nederlands kampioen. De vijfvoudig Nederlands kampioen. Groothuis die straks in de laatste rit gaat rijden tegen Kjeltnuis. Rit daarvoor afgaand. Mark. Tuiten tegen Pim Schipper. En nu krijg ik Hein Otterspeer in de baan voor het duel met Sjoerd de Vries in de tiende rit. Dat zijn ploegenoten. Beide rijden voor die ploeg van Gerard van Velde. De ploeg waarvan we de laatste jaren altijd zeiden, ja, die moeten het met weinig middelen doen. Het is vooral op discipline en qua inzet van de rijders zonder een al te grote portemonnee. En toen kwam het bedrijf Beslist.nl en die ging de ploeg sponsoren en daardoor is er ook behoorlijk wat geld vrijgekomen voor trainingskampen en voor marketing. Want waar je ook kijkt hierin in Overal zie je de paarse mutsen zo'n beetje wel. Ze hebben de duizenden uitgedeeld aan het publiek. De rit is gestart. Otterspeer, de uh, nummer 4 van de 500 meter. Rijdend in de binnenbaan, heeft hij dus dadelijk ook de laatste binnenbocht. En dus met zijn uh, ploeggenoot Sjoer de Vries. 11 werd Sjoer de Vries op de 500 meter. Maar dat is iemand die wel een goede kilometer kan rijden. 1666 de voor, opening voor De Vries. 1678 voor Otterspeer. Die even met de linkerhand naar het ijs moet in de, de tweede binnenbocht. En dan het uitversnellen op de kruising heeft niet al te veel voorsprong hoor. Sjoerd de Vries gaat goed mee in deze eerste volle ronde van de 1000 meter. Wat deed die andere ploeggenoot van hen, Michel Mulder? Die reed een doorkomsttijd op de 600 meter van 42-48. En de Vries ligt voor 42-57. Ietsje langzamer 900ste dus dan Michel Mulder. Otterspeer 42-62. Goede rakerklappen van Speer nu door de buitenbocht heen. Kruipt bij het uitversnellen langzamer, zeker naar Sjoerd de Vries toe. Die gaat hem. Pakken. Hein Otterspeer gaat de rit winnen als hij op de been blijft in de laatste binnenbocht. Sjoerd de Vries valt stil in de laatste buitenbocht. Het bijt er ook bijna Hein Otterspeer. 11:50 is de te kloppen tijd. En hier komt Otterspeer, wordt het 1, 1:0 laag. Het wordt 1, 10, 24. Dat is niet genoeg om Michel Mulder voorbij te gaan en in het algemeen klassement. Komt hij een honderdste voor tekort als je het omrekent naar de 500 meter toe van morgen? Michel Mulder blijft Hein Otterspeer. Nipt wel voor dus in het algemeen klassement. Twee ritten nog te gaan zometeen. Goed, dan, kijken we dat we, dan zien we in het klassement dat de Muldertjes dus bovenaan staan. Om het maar even zo te zeggen. Michel en Ronald. Jan Smeekens doet ook goed mee. Uh, wat vinden we ervan hier, hier aan tafel? Die tweeling. Groot talent natuurlijk. Nou ja, het is sowieso een mooi toernooi. Als je ziet dat er negen kanshebbers zijn. En toch ook allemaal ja, tegen de wereldtop. En zelfs in de wereldtop. Dus ja, dat sprint dat is... Uh... Allround wel, uh, heeft, dat, heeft dat wel uh, gegeven uit, zeg maar, in, in populariteit, denk ik. Ja, je bedoelt te zeggen dat je het eigenlijk leuker vindt dan allround? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Eigenlijk wil ik dat wel zeggen. Ja, ja dat dacht ik al. <laughs> Goed, Mark Tuitert, uh, uh, daar gaan we nu naartoe, uh, voor zijn uh, duizend meter. Ik ben benieuwd hoe die, er, uh, hoe die erop staat, uh, Sebastiaan. Ik ook. We hebben Mark het nog niet veel gezien natuurlijk dit seizoen. Hij brak een rib net voor de Nederlandse afstandskampioenschappen. En toen moest hij eigenlijk wachten. Niet alleen totdat hij daarvan genezen was, maar ook tot de Utrecht City-bokaal. Daar ging hij nog bijna onderuit op de eerste 500 meter. Maar via die wedstrijd moest hij zich gewoon kwalificeren voor dit Nederlandse kampioenschap sprint Reed een goede 500 meter hoor. Zevende. En dit is de afstand waar hij het in zijn sprinttoernooi van moet hebben. Maar dat geldt ook voor zijn tegenstander. Dat geldt namelijk ook voor Pim Schipper. Schipper negende op de 500 meter. Rijdt in de de buitenbaan. Hij rijdt voor die ploeg van Jack Ori. Het is dus nu echt Ori tegen Van Velde als het ware. Schipper in het zwarte pak moet het gaatje dicht zien te rijden op de kruising. Slaagt hij redelijk in hoor. Goed uitversneld. Nam voldoende snelheid mee die kruising op. En via de binnenbocht die hij nu heeft kan die voorbij tijd uitkomen. Ik denk dat hij daarin is geslaagd. Inderdaad. Oeh, missetje. Linkerbeen glipte weg bij Pim Schipper. Dat kost meteen tijd Het komt gelijk weer ernaast. En zelfs de voorbij als hij hier waar ik zit de buitenbocht induikt. Beide wel langzamer, twee tiende van een seconde. Dan Hein Otterspeer was in de rit waarin die 1.10.24 heet. Mark Tuit, Het ploeggenoot van Hein Otterspeer, gaat richting Schipper voor de laatste binnenbocht. Gaat Mark Tuit het hier Schipper verslaan? Gaat hij de rit ook winnen? Maar rijdt hij ook in de 1.10 en komt hij in de 1.10 laag? Mark Tuit het zou dat moeten kunnen. Richting de 1.10 gaat het inderdaad. 1.10.56. 1.10.50 dus. Voor hem is de derde tijd tot dusver op de 1000 meter. Dat zit dicht bij elkaar. Schipper levert veel tijd in hoor. Met 1.11.50 nu al zevende. Maar als ik kijk naar het algemeen klassement na twee afstanden met nog één rit natuurlijk te gaan. Nuis zo dadelijk tegen Groothuis. Heeft Michel Mulder 100 ste morgen voor op de 500 meter op Otterspeer. En staat Ronald Mulder op 3800 ste En tijdt het op meer dan een halve seconde. De 1000 meter zitten redelijk dicht bij elkaar. Maar met die 500 meter erbij opgeteld zijn er toch al wel aardige verschillen ontstaan. Als we gaan kijken naar de laatste rit Stefan Groothuis de nummer 5... Van de 500 meter in die laatste rit. 1200ste achter de nummer 4. En 1800ste voor de nummer 6 van die 500 meter. Dat is een ploegenoot Kjeld Nuis. En dat is nu ook de tegenstander. Waren dit niet de nummers 1 en 2 van de afgelopen weken afstanden in Herenveen? Toen kwamen ze zo'n beetje hand in hand over de streep. Nu zijn ze vertrokken. Zoals altijd. Een matige start bij Stefan Groothuis. Altijd moeite met die start. En dat zie je dan ook terug op dat ijs. Hij heeft de eerste buitenbocht. En Kjeld Nuis, die me de laatste weken niet al te erg meevalt via de binnenbocht bocht komt hij ernaast, maar er niet echt voorbij. Is. Sterker nog, Groothuis ligt inderdaad voor na de 200 meter. 16,69 voor de wereldkampioensprint en de vijfvoudig Nederlands kampioen. De laatste vier seizoenen op ging de titel altijd naar Stefan Groothuis. Hij weet hoe het is om zo'n titel uh, zo titeltoernooi te rijden. Was natuurlijk het eerste deel ook buitenspel vanwege de naweer van het virus. En geeft Nuis hier voorlopig een dik pak op de broek, want dankzij uh, de volgende binnenbocht heeft uh, Groothuis echt behoorlijk wat meter voorsprong op uh, Kjeld Nuis. Het is bijna een seconde 42.34 is de doorkomsttijd van Stefan Groothuis. De snelste van allemaal. Ook sneller dan de, uh, Hein Otterspeer was. Behoorlijk sneller dan Hein Otterspeer was bij het ingaan van de laatste ronde. Bijna drie tiende. Het verschil voor Groothuis. Houdt hij dat vol in de laatste ronde na die lange periode van inactiviteit? Afgelopen week plaatste hij zich, plaatste hij zich wel voor de wereldbekers 1500 meter. 1.10.24 is het de kloppertijd van Hein Otterspeer. En hier komt hij in de 1.10 19 laag. 1.10.21 winnaar van de 1000 meter Stefan Groothuis. En je ziet zo'n verbeter blikken. Ik kan het nog, ik kan het nog. Ja, ik kan het nog. Hij wint de 1000 meter. Nuis valt me zwaar tegen. Wordt slechts zevende op de 1000 meter. Zetten we de zaken op een rij. Dan gaat Michel Mulder aan de leiding van het NK sprint naar de eerste dag. Morgen dus die 10ste honderdste voorrij. Otterspeer op de 500 meter. Maar ook Groothuis zit op het vinkentouw. Staat nu derde. 1200ste achter Michel Mulder. Dan valt er een gat naar Ronald Mulder op plaats 4. Tuitert doet ook nog mee op plaats 5. En dan valt er opnieuw een behoorlijk gat naar Kjeldnuis op de zesde plaats. Het gaat morgen om de Nederlandse titel. Ook om vier tickets voor de WK Sprint. Om wereldbeker tickets. Maar het is een spannend toernooi bij de mannen Michel leidt Eén honderdste dus voor zijn beslist ploeggenoot Heijn Altusmeer. Hartstikke spannend. Leuk toernooi. Hè? Hier aan het tafelton ook. Ja, Leuk hè? Oh. Ja, ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik word bijgepraat steeds als er uh, verslag is. Ja, Remco en uh, Antal die ja. praten je uh, Iemand die hier nog iets hierover wil zeggen? Nou, wat ik wel leuk vind is dat, dat we uh, Ja, sorry. Dat, dat Mark Tuit het weer terug is. Uh, van de Nederlandse top in ieder geval. Die heeft de afgelopen week heeft die, uh, heeft de 1500 meter uh, skate-off gewonnen. Om een plek in, de, in, de Wereldbeke, in het Wereldbeker circuit. En ja, die heeft natuurlijk na zijn uh, 1500 meter uh, overwinning in Vancouver vrij weinig meer uh, gewonnen. heeft, uh, zoals Remco net uh, gekscherend zei, last gehad van een, uh, een na Olympische depressie. En daar uh, ja, dat, dat lijkt hij nu toch langzaam weer uh, overeen te komen. En hij heeft, uh, hij heeft dit jaar heel bewust gekozen voor een, uh, voor een totaal andere route. Hij heeft jarenlang met Ori gewerkt. En hij is nu overgestapt naar, naar de ploeg van Gerard Vervelde, beslist.nl. En daar lijkt hij dan toch wel weer een beetje bovenop te komen. En dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Ja, goed. Um, arts Schenke aan de lijn. Nes goeiemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Olympisch kampioen. Uh, pleit voor een verandering in het schaatskalender. Uh, Meervoudig wereldkampioen Allround. Uh, wil graag naar een, uh, een winterfestival... Dan denk ik aan Koek, Zopie en zwierende mannen en vrouwen op het ijs. Misschien dat dat een onderdeel kan zijn, maar het is niet de basis van uw idee, geloof ik. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, is, dat is maar, maar een naam gekozen in, in, ja, bij het maken van zo'n plan. Maar waar het in feite om gaat is dat uh, ja, we kwamen, denk ik, de laatste periode om in de, in de kampioenschappen. En er is al sinds uh, twee jaar geleden in Insel dat er voorzichtig aan geprobeerd is, ook door de sponsor, Essent om eens te discussiëren over, over nieuwe plannen. Maar ja, zoals het gaat bij een internationale federatie... duurt het vaak heel erg lang. Want er zijn heel veel uh, belangen en, en uh, lijnen en verbindingen... waardoor het, uh, het veranderen niet zo snel gaat. Dus ik dacht, ik, uh, ik pak de pen en ik ga eens even rustig zitten... en kijken hoe dat, uh, hoe dat zou kunnen. En daar is dit plan uitgekomen. Ja, nou, ik heb plan voor me. Het is niet groter dan uh, een klein, uh, nou ja, gewoon een A4'tje eigenlijk. Ja. Uh, wat, wat is de basis? Hoe ziet zo'n toernooi eruit? Leg eens uit. Uh, ik denk dat het uh, met twee weekenden, en wat de bedoeling eigenlijk is, is dat de hele ISU zijn uh, internationale kampioenschappen bij elkaar brengt. De Internationale in dat, Schaatsunie, uh, ja? Ja, de Internationale Schaatsunie, in, uh, in dat uh, festival. En daar willen ik zeggen dat het uh, short track en het en lange baanschaatsen en het uh, kunstrijden bij elkaar uh, de wereldkampioenschappen uh, afwerken. En ik denk dat dat een heel interessant uh, toernooi kan worden. Zeker als je dat uh, uh, laat ik zeggen, op een goede manier inkleedt. En ik denk dat dat ook een nieuwe manier is voor de internationale schaatsunie... om uh, de marketing ook eens op een nieuwe manier uh, neer te zetten. Mm -hmm. Het is uh, uh, eind februari 2015, meneer Schenk. Het, uh, ja. het is uh, 20 februari 2015, dus een vrijdag om precies te zijn. Het toernooi gaat tien dagen duren. Wat kunnen we beleven in die tien dagen? Hoe ziet het schema eruit als het allemaal door zou gaan? Uh, ik denk dat, dat je alle afstanden uh, rijdt zoals ze nu op een uh, afstandskampioenschap gereden worden. Zoals er straks in Sochi in uh, de, de afstandskampioenschappen weer gehouden worden als voorbereiding op de Olympische Spelen. En daarnaast uh, aan het, in het laatste weekend een allround kampioenschap uh, met een uh, uh, titel als het einde. En dan voor de mannen de kleine meerkamp met een 3 en een vijf kilometer en voor de dames een 1000 en 3 kilometer. En dat is een hele... Grote verandering, daar wordt al wel vaker over gesproken. Ik ben daar een voorstander van, want dat het betekent dat veel meer mensen. Uh, ...mee kunnen doen, veel meer een spannender toernooi wordt. Het ligt dichter bij elkaar. We zien nu ook net weer hè, hoe spannend het kan zijn op een duizend meter. Nou, dat zijn prachtige afstanden voor, uh, voor uh, de mannen en de vrouwen om te rijden. En ik vind het ook een mooie opstap. Dat, stel dat zo'n uh, uh, zo winterfestival succesvol is... ...en met name dat laatste weekend succesvol is... ...is dat ook een mooie opstap naar allround bij de Olympische Spelen. Dus als ik het goed begrijp, dan komt er in het eerste weekend een, uh, een WK-afstanden. Week uh, mannen en vrouwen. Die gedurende krijgen... de hele week, ja. ja. Oh, gedurende de hele week. Maar in het laatste ja, weekend is het daarna... dan allround. Dus dan moeten, ze, dan moeten ze wel heel veel schaatsen in een korte periode... als ze aan allebei de trommee ja, mee ja, willen ik doen. Denk, ik denk ook, kijk, dat is nu het, het vernieuwende in het geheel... Dat we, dat we allround moeten zien als een specialisatie en niet meer als een soort van... Uh, ik rij ook nog wel een goede afstand... en dan probeer ik er daar nog een beetje. Mensen gaan zich nog meer specialiseren. Zie je het als de tien kampen bij atletiek. Daar, dat is een speciaal onderdeel. En er zijn maar een aantal mensen die dat echt goed kunnen doen. En uh, Ik denk dat als je die korte afstanden... Uh, de tien kilometer eraf laat... dat er een veel grotere groep is... Die waar het interessant voor is om mee te doen. En zeker als daar in de toekomst... Uh, mogelijkerwijs een olympische titel weer mee te behalen is. Laten we niet vergeten dat ook uh, het kunstrijden en het short track uh, ja, de, de, hierbij, hierbij betrokken gaat worden. Hebben die twee uh, sporten al op een of andere manier gereageerd op het plan? Nee, er is, er is in die zin helemaal nog niet op gereageerd. De internationale schaatsunie, eh, er was in de krant van zaterdag geloof ik een opmerking van Dijkenma dat de wereldbeker nog steeds belangrijk is en goed. Eh, die, die kunnen ook niet reageren, vind ik ook heel normaal dat ze niet reageren. Het gaat dan veel meer om dat er gediscussieerd gaat worden over het plan. En eh, daar kan je natuurlijk, dat kan je amenderen, daar kan je veranderingen in aanbrengen. Maar wat er nu eigenlijk gaande is, is dat je ook ziet dat dat sommige landen niet mee kunnen met de wereldbeker omdat het ze te veel geld kost. Dan uh, gaat ook de B-groep en dat staat ook in dat dit plan. De B-groep gaat terug naar zijn eigen regio's. Dus, B-rijders in de wereldbeker blijven in Europa... ...Amerikanen blijven in Amerika en Aziaten blijven in Azië. En vervolgens is het zo dat uh, uh, aan de andere kant... je ...tijdens het seizoen mensen in hun voorbereiding... ...tapering-off ziet doen of naar de Canarische Eilanden ziet vertrekken... ...omdat het seizoen zo vreselijk lang duurt... ...en ze nodig weer even moeten ontspannen... ...en vervolgens nieuw op te laden voor het tweede gedeelte van het seizoen. Winter is het uh, gedurende drie of vier maanden. dan moet je zorgen dat je in die periode die wedstrijden rijden... Het zou me toch te gek zijn dat als je ergens in half november begint, dat je het niet tot eind februari kan volhouden zonder dat er een uh, trainingspauze moet zijn of een, een tapering off of iets van die ja. aard. En dan hou je een mooi compact seizoen. Duidelijk. Antoine Krilaert, uh, jouw reactie? Uh, Tom Boot wil ook graag reageren. Antal, jij eerst. Ja, ik denk zeker als je naar de toekomst kijkt van het, uh, van het allrounden... dat er iets moet gebeuren. Op dit moment zie je dat er nog twee uh, mensen in de wereld goed kunnen allrounden. Dat zijn alle twee Nederlanders. En de rest is zich uh, in de aanloop naar de Olympische Spelen... heel erg aan het specialiseren op, uh, op afstanden. En ja... Als je het allrounden als discipline overeind wil houden... dan zou het heel goed zijn denk als je naar een kleine, een kleine vierkamp toe gaat. En dat je, dat je er een aparte discipline van maakt. En dat je dat op die manier ook belangrijker maakt dan dat het nu is. Want nu is op de Olympische Spelen wordt, wordt geen allround gereden. Dus eigenlijk is het een soort uh, Nederlandse folkloristisch uh, feestje... wat, uh, wat uh, elk jaar uh, met een EK en een WK wordt gevierd. Maar in de wereld ligt niemand er wakker van. En ik denk dat dat, uh, dat, dat wel het goede is aan dit plan van uh, Arts Schenk. Tom wat? Kijk, ik, uh, zoals ik Art nu hoor, uh, is het natuurlijk een goed doordacht en, met, uh, en alle aspecten zijn meegenomen. Wat een vraag voor Art. Uh, heb je die plannen samen met de KNSB gemaakt? Heb je nog met ze samengewerkt? En als dat niet zo is, hoe hebben ze gereageerd? De KNSB heeft uh, gereageerd. Ik heb uh, wel met uh, e-mail-contact gehad met Ari Koop. Niet over dit plan, maar dat zal zeker denk ik na, uh, dat het uh, naar voren gekomen is. Uh, uh, wel gebeuren. Wat heel belangrijk is, is dat de, in de internationale federatie de landen, het beden van, van de federatie, die moeten natuurlijk ook samen gaan werken om te kijken of ze in dit plan uh, uh, ik zeggen, hun zeggenschap kunnen hebben. En uh, eigenlijk ook met de technische commissie om uh, de hele zaak in elkaar te breiden. Dat is het allerbelangrijkste. Maar wat uh, uh, ik weet niet of je ooit naar internationale uh, congressen geweest bent, maar in het verleden ben ik een aantal geweest bij de ISU. En de mensen die je daar tegenkomt, zie je bijna nooit uh, op een grond een ijsbaan. Het zijn er altijd weer van andere mensen van een, van een schaatsbond die daar komen om hun stem uit te brengen. En daarom is het vreselijk belangrijk dat uh, vanuit de bonden uit ook hierover nagedacht wordt. En met name samengewerkt wordt om tot een, uh, tot een goed plan te komen. Want dan gaat waarschijnlijk ook een, uh, een hoofdbestuur uh, zich buigen over het geheel. En uh, ja, worden er uh, misschien ook wel goede beslissingen genomen. Remco rechterschat? Nou ja, ik denk in ieder geval uh, dat, dat ieder plan wat een, een, een overkill uh, er niet doet, zeg maar, uh, goed is. Want... Als je, als je ziet hoeveel eruit wordt gezonden de laatste jaren, vooral die World Cups allemaal. Ik denk dat je daar eerst eens mee moet beginnen, sowieso te gaan snijden in die World Cups. En als er nou een, een dergelijk plan uitrolt, zoals, die, zoals uh, meneer Schenk dat heeft gemaakt, of, of een, een soortgelijk plan, ja, dat juich dat ik wel toe. Maar die, die World Cups, dat, uh, ik denk dat daar uh, de grootste pijn zit. Meneer Schenke, op het plan zoals u dat nu heeft, eigenlijk heeft uitgelegd om te laten zien hoe het werkt staat 2015 en ook 2016 staat er al bij. Um, nou weten we bijvoorbeeld van andere bonden, en ik denk even aan de UEFA en de FIFA, dat het een vrij log systeem is waarbij veranderingen slechts mondjesmatig doorgevoerd kunnen worden. Hoe groot is uw hoop dat dat bij de ICU bij de wel gaat gebeuren? Uh, nou, in die zin uh, heb ik het commentaar van Dijkenmaar die in het hoofdbestuur zit, vicevoorzitter van de internationale Schaatsunie, begrepen dat er al uh, ook al uh, over plannen gedacht wordt. En dat is al dat is al heel wat. Uh, dat het lang duurt en dat het in kleine stapjes gaat, is denk ik uh, belangrijk om te weten. Het is ook niet zo dat je mogelijkwijs het hele plan in één keer kan doorvoeren. Wat wel belangrijk is, in 2014 is in de zomer is er in Dublin een congres waar niet verkozen gaat worden. Hetgeen ook al ontzettend belangrijk is, want anders dan. ...is iedereen bezig met de posities van, uh, ja, die, uh, die al, uh, zeggen, van de mensen die in technische commissie en in het bestuur zitten. En dat is dan op de vrijdag, dus dat er gebeurt er in zo'n heel congres helemaal niets... ...omdat er alleen maar over verkiezingen gedacht wordt. En nu hebben we dus een, een, een congres zonder verkiezingen. Dus als je dat goed voorbereidt, en je hebt nu nog anderhalf jaar de tijd dan zou je daar toch een aantal stappen kunnen maken... met name ten aanzien van de wereldbeker... hoe ga je die nu goed en interessant maken... dat die schaatsrijders, als ze komen, dat, er ook, dat, dat de beste schaatsrijders er ook zijn... En uh, vervolgens dat je, je je melee aan wereldkampioenschappen misschien toch kan terugdringen naar een uh, acceptabel. En uh, misschien die, die, dat voorbeeld wat voorbeeld ik gemaakt heb, waarin je dus de hele uh, uh, ISU uh, bij elkaar brengt. En daar, uh, daar liggen prachtige mooie uh, uh, Olympische accommodaties vanuit het verleden waar je dit fantastisch kan organiseren. Ja, enthousiasme is groot. stomboot. Uh, ik vroeg net, uh, Art, over de KNSB, maar ja. dat lijkt me zo verschrikkelijk belangrijk... omdat hij waarschijnlijk een hele goede en belangrijke positie in de ISU uh, heeft... en daarom moet je die natuurlijk achter je krijgen. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens, uh, Ton. Maar het is allemaal uh, one country, one vote. Dus ik bedoel dat hele Amerika en Canada hebben twee uh, stemmen... maar heel midden-Europa en, hmm. en al de nieuwe Russische staten hebben ook allemaal een stem. Dus als die gekoppeld worden, dan kan je nog zoveel bedenken... maar dan kom je met één stem helemaal nergens... En, hmm. En uh, in die zin is het vreselijk belangrijk om samen te werken met, uh, met andere leden, bonden uh, in de uh, internationale schaatsunie. En de, de KNSB, uiteraard. Uh, zal ik, uh, volgende week is het Europees kampioenschap in Heer Dus Venus. En hebben we hebben gelegenheid genoeg om met elkaar daar eens over te praten. Maar als ik dat plan zie, uh, ik heb je column gelezen. Heeft de KNSB jou, jou niet uh, uh, geïnteresseerd? Jou niet gevraagd? Want dat lijkt me zo interessant. Ja, nee hoor. Dat, uh, dat, uh, die, die verbinding is langzaam nou, denk ik een beetje uh, opgelost. Nou. Okay. Uh, op, uh, is het opgelost of is de verbinding ja, nee, opgelost? Die, die, die, die verbinding die is, er niet. is opgelost. Die is er niet, nee. <laughs> nee, nee, nee. Uh, nou ja, jullie mailen tenminste nog. Zei je net, dus uh, ben, <laughs> misschien ja, dat er nog ja, een kleine verbinding is. Ari, zo. Ja, die koopt wel. Goed, uh, um, dank u vriendelijk. Succes met het plan en de uitvoering daarvan okay. vooral. Ja. Goed, dat, Betten, was, uh, dag. Jo, dag. dat was... Jo, dag. Het Weekend. Dat was uitschenk. Um, over zijn, uh, zijn plan. Een groot plan. Als je het verder uitbreidt, dan krijg je gewoon uh, om het jaar een Olympische Spelen. Ja. Met de, ja. de skiën erbij en alle spelen gewoon weer erbij. Maar goed, uh, dat is weer een ander verhaal. Um, laten we even kijken wat er nog meer de afgelopen week is gebeurd. Opvallend genoeg, AC Milan, donderdag. Vriendschappelijk duel met het Italiaanse Pro Patria. Dat is een voetbalclub. Laten we dat even... Uh, Italiaanse voetbalclub... Um, uh, die zijn van het veld gestapt, Milan, omdat donkere spelers van de club racistisch bejegend werden. Uh, wat vinden jullie van deze actie? Kijk even naar Remco. Uh, nou, ik, vind, ik, vind, ik vind het goed dat het een keer gebeurt en dat, uh, hè, dat het weer zorgt voor uh, discussie. Maar ik denk wel, als je dan echt een statement wil maken, doe dat dan in, in een Serie A-wedstrijd uit Bellatio-Roma, waar precies hetzelfde gebeurt. En ik ben het ook wel eens met Kleris of die op een gegeven moment zei van... Uh, het is niet positief uh, dat hij dat heeft gedaan, van het veld af, of die bal in het vak ge geschoten heeft toen. Omdat je dat wangedrag van een kleine groep eigenlijk uh, mee aanwakkert. En hij zegt ook gewoon van, ja, je moet dat kleine groepje... wat, wat er zootje van maakt, moet je identificeren en de stadion uitgooien. Ja, en, ja dat, dus ik sta er een beetje dubbel in. Goed dat het gebeurt, maar ook weer niet goed. Antwoord Kreeglaard? Ja, ik moet zeggen dat ik ongeveer wel uh, het eens ben met Remco... Want... Ik denk dat uh, nu loopt, loopt, uh, loopt een, hele, een heel elftal weg. En dat vind ik heel goed hoor, dat iedereen... Uh, achter, achter de spelers blijven staan. Dat ze met z'n allen hebben gezegd... van we moeten, we moeten van het veld af. Aan de andere kant geef je ook racisten op deze manier een stem. Namelijk, als wij uh, donkere spelers uh, racist bejegenen... dan kan een wedstrijd uh, stilgelegd worden. beïnvloed worden dus. uh, Ja, en dat, dat is ook wat Zeedorf wat een, beetje, een beetje bedoelde. Van, je moet er wel voor zorgen dat als je racisme tegen wil gaan... dat je dan niet die kleine groep een, uh, een, stem, uh, een stem geeft. En op deze manier, door van het veld te lopen... geef je wel uh, die minderheid een, een stem. Aan de andere kant racisme moet uitgebannen worden. En elk signaal uh, is wel uh, is goed daarin. Ja, ja, ja goed. Je, je, daartegen kan je natuurlijk ook weer zeggen... van ja, de UEFA en de FIFA... Uh, hè, zeggen, uitgebreid en waar ze maar kunnen zeggen... zeggen ze dat ze tegen racisme zijn. Logisch. Ja. Dus op het moment dat het bij een wedstrijd gebeurt... dan gaat de FIFA of uh, de UEFA ingrijpen. Uh, zorgt voor zware straffen. Zodat het niet op die manier een gebruik wordt... om wedstrijden op die manier ja. te beïnvloeden natuurlijk. Ja, nou, als je... Uh... Als je het echt succesvol wil bestrijden... dan is denk ik het aanpakken van de mensen die uh, zich uh, met racisme bezighouden... Is dat de, de eerste stap. En ik denk dat scheidsrechters misschien ook wel veel uh, alerten moeten zijn... op dit soort uh, situaties. Nou, dat niet een donkere speler van het veld moet lopen. Maar dan een scheidsrechter op het moment dat er ook maar iets... in de richting van racisme gebeurt... gewoon zegt, we leggen het, uh, de wedstrijd stil. We gooien de mensen die zich uh, met racisme bezighouden... het stijl dan uit. En daarna voetballen, voetballen we verder. En dan, dan hou je het centraal. En nu is het een, een, een actie van een eenling. Hoe prachtig ook. Maar het blijft... Het wel een actie van een Engeling. ja, van wat ja, het was een emotionele actie, ja. gewoon He, ook niet uh, doordacht en het sprak mij wel aan. En Milan heeft het later een beetje opgepakt, want toen het gebeurde, ging het maar heel uh, rustig en tragisch of en langzaam. Maar ik ben voorkomend je een strenge straffen natuurlijk. Maar hij noemde net de scheidsrechter. Antal. En ik denk, waarom heeft hij die, die wedstrijd niet gestopt? Ja, en als zo... je daar niet mee begint, kan je het natuurlijk schudden. Hij had zo die wedstrijd kunnen stoppen ja. en zo een statement kunnen maken. Ja. Ja, ik denk dat dat, dat de, de weg is. Als je uh, het echt wil uitbannen, en gelukkig gebeurt het in Nederland nauwelijks nog... maar in Italië is het een veel groter probleem, en zeker ook in de Oost-Europese landen... als de scheidsrechter uh, gewoon bij elke vorm van racisme meteen zegt van... we staken de wedstrijd en de mensen die uh, dat soort spreekkoren aanheffen... die gooien we het stadion uit en daarna voetballen we verder... ik denk dat je, dat je dan heel end bent. Ja, Remco? Nou ja, het, het gaat natuurlijk niet alleen over, over huidskleur en... Uh, ik bedoel, het is ook uh, geaardheid. En, en, en dat. Uh, ja. Je, je moet dan. Alles wat discriminerend is. Uh, uh, moet je dan op een vegen, anders discrimineer je zelf dan weer. Maar. Ja. Het, het is een heel moeilijk. Uh, probleem natuurlijk. En wat Antal zegt. dat ja, gebeurt niet in Nederland. Ja, natuurlijk. De, wel natuurlijk. Maar. Het is, ja, het is gewoon heel lastig. En dan één scheidsrechter. die dan zou moeten ingrijpen. Ja. Het is veel groter dan dat natuurlijk. Nou, nou, <coughs> wat er ook gaat gebeuren. Nu heeft bij ons bijvoorbeeld. ten aanzien van het geweld. die scheidsrechters. een. Uh, een bijeenkomst in deze winterstop. Nou, je weet al wat gaat, gaat gebeuren. Heel streng fluiten. Ja. En ik vind, dat eigenlijk, ik vind het pers persoonlijk heel goed. Want dan weet je waar je aan toe bent. Het wordt duidelijker. Maar je weet ook hoe de pers daar weer op gaat reageren, natuurlijk. Ja, maar he. het zit er eigenlijk achter. Wat er gebeurt in de voetbalkantine op zaterdag of op zondag. dat is, dat is waar het om draait. En dus in Italië zal de voetbalkantine er iets anders uitzien. Maar het gaat om, om, om wat mensen uh, op de tribune uh, denken en, en voelen. En soms ook. Doen. Nou, ik ben het met je eens. Dit was een aspect wat we net uh, bespraken eigenlijk. Het is een heel verschrikkelijk complex uh, ja. probleem. En nog even ten aanzien van het geweld. Daarom vond ik het zo vreemd dat na dat geweld met die uh, grensrechter... Uh, mini ministers, uh, de KNVB, de NOC en NSF bij elkaar kwamen. En die hadden maar anderhalf uur nodig om te zeggen... dat de regels goed waren en alleen maar toegepast worden. Nou, dan zak mijn broek wel af, hoor. Ja. Goed, um, uh, Mancini en Balotelli tot slot. Um, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Die foto's uh, op de training van Manchester City. Uh, ruzie kregen ze met elkaar. De speler en trainer moesten door de assistent-trainers uit elkaar worden gehaald. En vervolgens komt er een persconferentie en zegt Mancini is dit een Champions League finale of zo. Dat er zoveel pers op af is gekomen. Want die snapte helemaal niks van die enorme opwinning. Er is helemaal niks gebeurd. Uh, goed, hij krijgt eigenlijk. niet eens een straf. Is hij gewoon zijn eigen hartje aan het redden? Of hoe zien jullie dat? Ah, hij, had al, hij had al een strafje gekregen hè, een week eerder uh, vanwege wangedrag. En liet... Balotelli Balotelli ja, ja, maar Mancini bedoelde ik eigenlijk. Oké, okay, uh, nou ik wil zeggen, ja, die kreeg 400.000 uh, euro boete. Strafje, ja, een strafje. Twee weken salaris. Ja, ook. Dat vond ik wel een aardige straf. Uh, ja... Volgens mij, gebe dit gebeurt in, volgens mij overal. En in het voetbal staan er heel veel uh, camera's op. En uh, ja, een speler en een trainer die zich zo misdragen... die moet een standje krijgen. En uh, daarna moet je denk ik weer gewoon verder gaan. Nou, ja. om, om, ik ben nu zelf coach. Een standje krijgen. Dit is een opeenstapeling van alleen maar incidenten. Ja. Ja. En dus een standje kan er niet meer plaatsvinden. Wat dan? En Gewoon... Weg. Allebei, allebei moet, ontslaan. Nee, hij, hij moet weg. Maar die Mancini viel me ook zwaar tegen. Ja. Want als ik die persconferentie heb gezien... kwam hij met zijn handen in zijn zakken... kwam hij <laughs> er even zitten... en de boel eigenlijk belachelijk maken... Een verklaring hiervoor, heb ik misschien gedacht... hij is ook de officieuze peetvader van Ballotelli. Dus misschien zit, heeft dat er ook nog mee te maken. Ja, het, is, het is een eigenaardig product van, de, van een hele rare voetbalwereld... die, die Ballotelli. Ja. Niet, niet te geloven, zo gek als die ja, man is. Ja, maar wat, wat heeft hij voor toegevoegde waarde? Ik denk eerder dat zijn waarde voor het elftal veel minder wordt. Want het is niet alleen voetballen wat hij af en toe aardig doet. maar heeft één maar heel vaak, Ja, heel vaak niet. Maar de invloed op dit hele gebeuren natuurlijk. Ja. Ton, je zei in een bijzin, ik, ik ben coach. Heb je een nieuwe functie aangenomen? Nee, uh... nee, ik ben coach geweest. Oh, coach maar geweest. ik denk nog <laughs> als coach. Ik denk, ik ga een nieuwtje bij je halen, maar nee, dat, nee, zit, er, nee, dat nee. Zit, zit er dus niet in. Nee. Goed, we hebben nog uh, 58 seconden. Uh, Remco Rechterschot van Nusport, dankjewel voor je komst. Wat ga je doen uh, dit weekend? Uh, nou, niet zoveel. Solliciteren, denk ik? Solliciteren over een week of twee en daarna zien we weer verder. 1 februari weg bij Nusport, wie ja, weet... Uh, ja. Nu, er toch zit een aantal kielaars. Ik heb dan een freelance verslaggever eventueel voor je in de Hij zit naast je. Ja, we gaan het er zo even <laughs> over hebben. <laughs> Wat ga jij doen, uh, komend weekend? Ik heb uh, morgen eindredactie op de krant. We gaan de, de, de maandagkrant in elkaar uh, zetten. Oké, okay. okay. tomboat. Nee, weer rustig. Zondag, hè. Gewoon rustig op de bank. Ja. Glaasje. Coach, rustig. Glaasje Geen glaasje al. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Chocolademelk. Glaasje chocolademelk, okay. zou ik zeggen. Met slagroom. <laughs> Tot zo deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen natuurlijk om 6 uur, zoals u gewend bent. Het NOS Journaal. Wij zijn er vanavond niet. Want wij zitten lekker met de hele redactie op de bank. Met een glaasje wijn. Goedenavond. 2013 is het jaar van de slam. Huh? Het is toch 300 jaar vrede van Utrecht dit jaar? Nee, het is het jaar van de burger. 2013 is zeker weten het jaar van de fiets. Nee, het jaar van het voorlezen. Nee, het jaar van de techniek. Het jaar van de boerderij. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar in vroege vogels hebben we het over het jaar van de patrijs. En in de natuur is het ook het jaar van de steenmarter. En van de vuursalamander gaat het niet zo goed mee. Je wilt niet dat je een soort kwijtraakt in Nederland. Dat, dat kan niet waar zijn. En vroeg vroegen Vogels verder... Hoe kun je van je reis naar een verland toch een duurzame vakantie maken? Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. De strijd barst los tussen onze topschaatsers en de internationale top.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 In de eerste kassa van het nieuwe jaar de meest spraakmakende zaken uit de belbus. Met ABN AMRO, autofabrikant Kia, zorgverzekeraar Mensis en internetprovider Access4All. Ze lieten de klant in de kou staan tot de belbus voorreed. Hoe liep het af? Kijk naar het beste van de belbus vanavond in kassa 10 over 7 bij de Varen op Nederland 1.